Joris de Benitsky met het NOS-journaal. In Amsterdam wordt al de hele dag overlegd over de redding van VND. Het gaat onder meer over de huur die het warenhuis moet betalen. VND wil zes maanden lang ruim de helft minder betalen om in die tijd een nieuwe strategie te ontwikkelen. Voor de verhuurders is dat bespreekbaar, maar ze willen in ruil daarvoor wel extra zekerheden. De eigenaar van VND, Sun Capital, zou bereid zijn een extra investering te doen van 60 miljoen euro. De Griekse regering wil het internationale reddingsplan voor Griekenland... dat eind deze maand afloopt, niet verlengen. In plaats daarvan moet er een nieuw schuldensaneringsplan komen... zei premier Tsipras in een toespraak in het Griekse parlement. In de tussentijd moet er een overbruggingsregeling komen. Verder zei Tsipras dat de bestrijding van corruptie en belastingontduiking... de hoogste prioriteit heeft. In Egypte zijn bij rellen tussen voetbalsupporters en ordentroepen zeker 22 doden gevallen. Dat gebeurde toen de toegangspoorten van het stadion in Cairo werden bestormd door supporters zonder kaartje. Pas sinds kort mogen er weer toeschouwers komen bij duels in de Egyptische competitie. Na de rellen van drie jaar geleden in Port Said, waarbij 74 doden vielen, werd er een tijd lang zonder publiek gespeeld. De luchtmacht van Jordanië gaat door met zijn aanvallen op islamitische staat. De afgelopen drie dagen heeft Jordanië naar eigen zeggen 56 doelen in Syrië gebombardeerd. De aanvallen zijn flink opgevoerd na de dood van een Jordaanse piloot die levend werd verbrand door IS. De Nederlandse DJ Chesto is bij de uitreiking van de Grammy Awards in de prijzen gevallen. Hij won een Grammy voor zijn remix van het nummer All of Me van John Legend... De 46-jarige Chesto, die eigenlijk Thijs Verwest heet... hoort al jaren tot de beste DJ's ter wereld... maar won nooit eerder een Grammy Award. Hij was wel een keer eerder genomineerd. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog. Minima tussen 1 en 4 graden. Morgen veel bewolking met in het binnenland af en toe wat regen of motregen. Het wordt 7 graden. Dit was het in Show. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. Beleefd het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Live. C -C Met. Met nu. Het laatste uur.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 dat persoonlijk dat, dat is een contact. beetje weg dat is een beetje weg het, het ja. zal er nog wel zijn maar er is minder, min minder, minder minder ja, ja, ja en dan, dan is er ook minder tijd hè, om, om met de bewoners nog, ja, één op één misschien contact ja. te hebben, bedoel ja goh, ja, ja, de tijden zijn wel heel erg veranderd, wat dat betreft ja Dit is CFM Standvoort met het laatste uur Henny van Petergem en ik spreek vandaag met Ina Banes. Uh, Ina, we hadden het net over je jeugd en uh, je opleiding voor verzorgende ziekenverzorgende En uh, uiteindelijk ben je dus gaan werken in Haarlem, begrijp ik. Ja, weer. Ja, weer. Je bent weer teruggekomen naar Haarlem uiteindelijk.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 ja, en daar ging je dus daar ook, vaak ging, ja, daar ging ook vaak naartoe. En er was ook veel jongeren, veel jonge, jonge mensen, mensen, veel al leuke muziek ja, en zo. Ja, veel ouderen natuurlijk, ja. hè? Dat ja. is hoor. Begonnen, begonnen als een jeugdbeweging uh, eigenlijk. Ja. En ik begrijp dat je dus echt een persoonlijke aanraking met God hebt ontvangen. Dat je dus dat echt wist van mm -hmm. God bestaat. Maar nou, dat moet wel je leven helemaal veranderen, hè? He? Dat is wel heel bijzonder. Ja. ja.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 En uh, het is een kleine gemeente, maar uh, het is heel fijn, heel liefdevol ook. En uh, voor de, door de thuis dan uh, ga ik gewoon, uh, ja, s'morgens begin ik met, uh, met Bijbel lezen en met bidden. Dat, mm. uh, en soms zingen. En dan uh, s morgens ben ik meestal gewoon thuis. Eerst Bijbel lezen, bidden, ik sta niet zo vroeg op. Uh, en dat ik uh, uh, ook niet meer voor je te <laughs> <nee. werk>, hè? <laughs> en dan uh, s'middags, ja, de ene keer dan. Uh,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 Boeiend weten te vertellen ook. Heb je, heb je dat wel eens gehoord, ook hoe hij spreekt en zo? Ja. ja. ja? Ik heb, we zijn tien dagen naar Bidden en Vasten geweest... van Herman Boon in Haarlem, toen hij daar was. Dus het was heel bijzonder. Mm. Wel moeilijk, vond ik. Tien dagen Bidden en Vasten. Ja, dat is niet eenvoudig, maar, maar wel uh, leuk het hoe hij ja, he? Hoe hij het doet en ook het, ja, voor jezelf is het toch ook wel uh, heel bemoedigend en... Uh, mm.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 En ook dingen mag zeggen tegen elkaar in liefde. En dus dat is heel goed geweest. Dus we zijn vorig jaar oktober begonnen daarmee mm -hmm. in onze gemeente. En we doen het de eerste woensdag en de derde woensdag van de maand. In, uh, in een levend woordgemeente, in de Parklaan, in Haarlem. En welke tijd? Zou kunnen de is mensen het? daar naartoe? Is dat een bepaalde tijd? Of kunnen ze bellen bijvoorbeeld? Of op de mail of uh, internet kijken? Hoe gaat dat?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 heb je daar een e-mailadres uh, e voor? Of, uh, heb ik niet. Website niet. misschien, lwg.nl denk ik hè? Ja. Leventwoordgemeente, nee. als mensen gewoon intypen op internet. Nee, ik denk het niet. Leventwoordgemeente Haarlem. Ik het, nee, volgens mij niet. Ze beginnen in februari. Ja. Het wordt wel in onze gemeente gegeven. Maar ik weet niet, uh, dus het is in de Parklaan, volgens mij ja, 21 Ja.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 Whatever may Oh,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 Bid alsjeblieft om vrede en eenheid voor ons, zodat al deze gevechten ophouden. Ik wil dat zo graag. Wij willen komen in uw nabijheid en buigen voor u neer.